En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is veel vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Apkoude en Maarse 12 kilometer, dikke uur vertraging. En dat heeft alles te maken met een ongeluk vanmiddag in de Leidse Rijntunnel. De hoofdraadbaan is nog altijd dicht. Verkeer gaat over de parallelbaan. Het is beter om om te rijden voorlopig via Hoeversum. Dan de A27, Utrecht-Almere. Daar wordt nog altijd gewerkt bij Almere Haven... Vanochtend viel een gat in de rijbaan. Het herstellen zou in eerste instantie tot drie uur duren. Dachtrijkswaterstaat, dat wordt vijf uur vanmiddag. Tot die tijd is de rijbaan dicht richting Almere... en moet het verkeer omrijden via Muidenberg. Op de A27 tussen Eemnes en Hilversum richting Utrecht drie kilometer. De A44 Amsterdam richting Den Haag. Drie kilometer tussen Leiden en Wassenaar. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Veel nieuws over Zandvoort en de directe omgeving. En ook lekkere muziek. En vandaag start ik met de Everly Brothers, zoals elke week. When Will I Be Loved? Gevolgd door Bill Haley en his comments. Rock around the clock. Dus even een lekker stampertje. Mijn naam is Hans Wassenaar. Nee, luister, luisterplezier. Als de spreuk van de week is, geduld is vaak een vorm van luiheid.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 Bill Haby en zijn comments gaan we naar Madonna met borderline. vandaag heet Wegdromen. Ik verlies me even in mijn gedachten. Ze brengen me naar sprookjesland. Vol geheime sprookjeskleuren. Brengen ze mooie dromen tot stand. Ik beleef daar alles moeiteloos. Stralend loop ik rond. Ieder die met me mee wil gaan. Verlaat voor even dan de grond. Loop met je hoofd in de wolken. Zweef met je voeten in de lucht. Volg met je ogen grote zwermen van de vogels in hun vlucht. Laat je drijven op gedachten. Laat ze beslist niet stil gaan staan. Het is totaal niet zo belangrijk waar of je dan heen zal gaan. Het geeft gewoon een heerlijk beleven van wat je op aarde nimmer ziet. Zo kleurrijk is toch het leven. Alleen beneden zie je dat gewoon niet. Keer terug naar alle aardse dingen... En neem iets mee van deze vlucht. Dan kun je iedere dag weer zingen. Dan stroomt het leven als een zucht.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 Tijdens de Kid Adventure Week in de voorjaarsvakantie, in deze vakantie dus, zijn kinderen de baas in Zandvoort aan Zee. Een week waarin kinderen allemaal leuke, spannende, sportieve, stoere en vieze dingen kunnen doen, waarvan veel activiteiten nog gratis zijn ook. Een week die je niet mag missen. Vergeet niet jouw stempelkaart op te halen bij het VVV Zandvoort. Met nog drie dagen te gaan is het vandaag de doldwaze donderdag, net als bij ZFM. En dan hebben we morgen de vieze vrijdag. En dan hebben we zaterdag als afsluiting. Opa en opa, opa en oma, zaterdag. Can't you see? I love you. Please don't break my heart in two. That's hard to do, cause I don't have a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 Cause I'm not made of wood and I don't have a wooden part. Wo sie denn, wo sie denn, so steht sie und du mein Schatz bleibst hier. Wo sie denn, denn, so steht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 Mine is the sun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 Nelt een blije Floortje Valk... de jonge werker die aan de Stichting Pluspunt verbonden is... op haar Facebookpagina. Zij is de drijvende kracht geweest achter dit project. En iedereen is nu heel erg blij. You were always sure of yourself Now I see you broken the present I hope we can patch it up together Shiki you and I De column, de column van de week van... Dierenbescherming. Er zijn mensen die je blij maken en energie geven. Door wie je zo'n klein glimlachje rond je mond voelt opkomen als degene spreekt. Zonder vlinders in je buik. Je krijgt een goed gevoel. Ontroering en een gevoel van lichte zulligheid in combinatie met bewondering voor wijsheid. Een natuurlijk aangeboren wijsheid lijkt het waar hart en ziel in liggen. Zo iemand waarbij je het jammer vindt dat ze stoppen met praten. Gedragsbioloog Jan van der Hoofd, primatoloog, is er één van. Vooral als de beste man met voorbeelden komt. Want in hoeverre lijken de gedragingen van een dier op de gedragingen van een mens? Of andersom. Voelen ze dezelfde emoties? Kennen ze dezelfde vaardigheden? Hebben ze een dezelfde drang om te beschermen? Bij het woord dierenbescherming denk ik als eerste natuurlijk aan een dierenopvang. Maar dierenbescherming is ook dieren die beschermen. Zoals de grivioenen, die bijna bij iedere ingang van een belangrijke pagode of tempel in Azië staan. Als beschermheiligen in meerdere hoedanigheden. Of zoals Zeus en Apollo, de geliefde voor hoog Hoogopgeleide en uitzonderlijk loyale dommelman pintje waakhonden in de voormalige Magnum PI-tv-serie. Dieren ter bescherming van de mens. De een als fabeldier, als mythisch wezen... maar waarin men een rotsvast eerbiedig geloof heeft. De ander als komisch element in een serie. Maar nu er ondanks twee levensgrote Jumbo-krokodillen... bij toeval bij een onderzoek naar drugshandel... in een pand in Amsterdam zijn aangetroffen... die als bewakers dienden voor fout geld worden de grenzen toch enigszins bereikt. Ik luister en leek, hoe ernstig, amper verrast. In de wondere wereld van criminaliteit moet klaarblijkelijk ook geënoveerd blijven worden. Indiana Jones-achtige taferelen lijken cool ideeën voor de echte wereld te zijn. Misschien wil Jan de gedragingen van de homo sapiens ook eens nader onderzoeken. Mandy Schorel. Studio aan de Tolweg wordt lichtelijk verbouwd op het moment. Dus als u wat herrie aan achtergrond hoort, dan weet u waardoor het komt. Vanavond in Alternative FM is er weer een grote optreden van. Ik heb gehoord, een behoorlijke grote band. Dus we gaan maar er wat stevigs tegenaan gooien. Hoe, met substitute?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 Of www.omloopzandvanzandvoort.nl van zandvoort.nl en www.zandvoortsekwiep.run.nl Love me now for now. wordt de criminele helft van een Siamese tweeling gestraft. Laten we het boefje van de twee Ronald noemen en de andere Frank. Ronald begaat de misdaad, terwijl Frank van niets weet. Bijvoorbeeld omdat er ligt te slapen. Dat is bij een bankoverval moeilijk voor te stellen... maar als Ronald een cybercrimineel is, is dat minder onwaarschijnlijk. Het strafrecht gaat uit van de individuele verantwoordelijkheid en in een rechtsstraat is het onverteerbaar als een onschuldige wordt veroordeeld. Over het algemeen geldt dat de rechter liever tien boeven laat lopen dan dat er één onschuldig vastzit. Als Ronald in de cel belandt raadt het ook Frank. Dit geldt ook voor een werkstraf. Als Ronald moet schoffelen of borden afwassen heeft Frank er last van. De rechter moet dus een straf bepalen die alleen Ronald raakt. Bijvoorbeeld een geldboete. De heren moeten dan wel over een eigen bankrekening beschikken. Als het onmogelijk blijkt om alleen Ronald te straffen... zal de rechter mogelijk besluiten om beide heren vrijuit te laten gaan. De rechter zal zich dus van zijn creatieve kant moeten laten zien. Maar als Frank betrokken is, bijvoorbeeld... doordat hij tijdens het misdrijf niet heeft gedaan om het te voorkomen terwijl daar wel mogelijkheden voor waren... dan kan de rechter oordelen dat Frank juridisch medepleger of medeplichtig is... afhankelijk van de mate van zijn betrokkenheid. Collega's Bart van der Meer en Ruud Jansen die denken een heleboel over Beatles te weten. Maar ja, Barclay, James Harvest die weet er eigenlijk nog veel meer van. Hoor, alle titels op een rijtje. All you need is love to succeed Evenementenkalender van maart. 4 maart, stand-up jazz. Muller Muller bij Krent Café XL, aanvang om half negen. De vijfde, de dijk, met EI. onplukt. wapen van Zandvoort, aanvang om vijf uur. De vijfde, stijldansenavond, dansschool Donderman, aanvang om acht uur. De vijfde, final four. Finale race, wintercompetitie, circuitpark Zandvoort. De twaalfde, de babbelwagen. Het visloperspad... En een rondje dorp, Hotel Faber, aanvang om acht uur. De dertiende, Jazz in Zandvoort, met Jaap Stork. En Theater De Krocht, aanvang om half drie smiddags. De dertiende, Jazz met Enkelspoor, Wapen van Zandvoort, aanvang om vijf uur. En de zestiende tot de twintigste, Caféweek, feestweek bij Laurie en Hardy. De negentiende, de dertig van Zandvoort, een wandelevenement En de twintigste, Sequirun, hardloop-evenement.